8 uur. Het NOS-journaal. Dorold Megens. FNV wil vroeg pensioen terug in de bouw. Noord-Korea zegt niet aanvalsverdrag op... en Nederlandse honkballers te sterk voor Cuba. FNV-bouw wil dat oudere bouwvakkers snel met vervroegd pensioen gaan... om plaats te maken voor jongeren. Jongeren kiezen niet meer voor de bouw... omdat er door de crisis geen banen meer zijn... Volgens de vakbond dreigen volgend jaar 10.000 bouwvakkers hun baan te verliezen. Bovendien gaan de komende jaren veel ouderen met pensioen... waardoor er tegen het jaar 2020 een groot gebrek aan personeel zal zijn, waarschuwt FNV Bouw. Bouwvakkers stoppen nu op hun 62ste. Als het aan de bond ligt, wordt dat 60 jaar. Voor de kosten moeten de werkgevers opdraaien. Het is immers in hun belang dat er ook in de toekomst genoeg personeel is, zegt de bouwbond. Als tegenprestatie wil FNV Bouw minder loonsverhoging eisen. Ondanks de crisis geven consumenten meer geld aan snoep uit dan, dan ooit tevoren. Vorig jaar werd er voor 3,6 miljard euro aan chocola, drop, chips, nootjes, koek en banket verkocht. Dat is ongeveer 34 kilo per persoon. In de snoepwinkel is het druk. Kou van jellybeans. Dat is eigenlijk alleen maar suiker, maar dat is best wel lekker. Eh, uh, dropballetjes. De vrouwen doen de meeste aankopen, maar ik verdenk de mannen ervan dat ze de meeste snoepen. Mensen zien snoep als een luxe tractatie die ze zichzelf ook in tijden van crisis gunnen.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 Noord-Korea de hotline tussen Pyongyang en Seoul opgezegd, dus die telefoonlijn die er is om eventueel de gemoederen nog te kalmeren, dat is nu ook opgezegd. Dus alle manieren van rustig onderhandelen, dat is wel een beetje van tafel. De Veiligheidsraad heeft Noord-Koreaanse bankrekeningen bevroren en reisverboden opgelegd. Dat zijn sancties voor de raketlanceringen en de kernproef die Noord-Korea onlangs deed. De schoonzoon van Osama Bin Laden is in Amerika aangeklaagd voor het voorbereiden van aanslagen op Amerikaanse burgers. Hij werd een paar dagen geleden in Jordanië opgepakt op verzoek van de FBI. De schoonzoon zou hebben meegedaan aan de voorbereidingen van de aanslagen op 11 september 2001. Drie spelers van voetbalclub Nieuw Sloten die vastzitten voor de dodelijke mishandeling van een grensrechter mochten helemaal niet spelen. Dat meldt Nieuwsuur op basis van het strafdossier. De voetballers mochten niet meedoen omdat ze geen spelerspas van de KNVB hadden. Sinds 2006 moet elke voetballer zo'n pas hebben... juist om agressieve spelers te kunnen identificeren. Maar dat werkt dus niet, zegt de scheidsrechtersvereniging. Dat is intriest als dat inderdaad het geval is. Dat betekent gewoon dat de KNVB toch ook... in eigen geleden de zaak op de rij moet gaan zetten... en bedenken van zijn wij op deze manier goed bezig... en moeten we niet een controle invoeren om dit soort excessen tegen te gaan. De KNVB erkende in Nieuwsuur dat het systeem niet waterdicht is.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 De Nederlandse honkballers zijn sterk begonnen aan de tweede ronde van de World Baseball Classic door Cuba te verslaan. Nederland versloeg de 25-voudig wereldkampioen met 6-2. De honkballers van Oranje waren zowel verdedigend als aan de slag uitstekend op dreef. Het weer nog, de regen trekt naar het noorden weg. Het wordt 5 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Vanavond volgt vanuit het zuiden opnieuw regen die in het weekend overgaat in sneeuw en natte sneeuw. Morgen is het 3 graden in Groningen en 10 graden in Limburg. Zondag wordt het in het hele land hooguit plus 3 graden. ANEB Verkeersinformatie. De ochtendspit stelt niet zoveel voor. Er staan een paar korte files rond Amsterdam en Utrecht. Opvallend is wel de vertraging op de A15 van Gorke naar Nijmegen. Daar staat het stil tussen Meteren en Tiel-West, over 6 kilometer. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook rijstrook is dicht.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 Goedemorgen. De jongeren moeten aan de slag in de bouw... en ouderen moeten versneld plaats gaan maken. Straks FNV Bouw over de plannen. Heel wat topmensen, woordvoerders en gezichtbepalende figuren... zijn dit jaar al opgestapt. Zal maar eens horen of er verband bestaat. En de Tweede Kamer buigt zich vandaag over de nationalisering van SNS Reaal. Een maatregel die volgens minister Dijsselbloem van Financiën onvermijdelijk was. Zonder ingrijpen zou de SNS Bank onherroepelijk failliet zijn gegaan. De vraag is natuurlijk wel of de teleurgang voorkomen had kunnen worden. Ja, want hoe was het toezicht van de Nederlandse Bank en wat deed SNS zelf? Dat wil de Tweede Kamer wel heel graag weten. En daarom is er vandaag een hoorzitting in die Tweede Kamer. De Nederlandse Bank en SNS, die zijn aanwezig. En een van de initiatiefnemers van deze hoorzitting is Henk Nijboe van de Partij van de Arbeid. Meneer Nijboe, goedemorgen. Goedemorgen. Wat wilt u nou te weten komen? Nou, de hoofdvraag is toch eigenlijk hoe heeft het zover kunnen komen dat we de belastingbetaler uiteindelijk een bank moesten redden om het spaargeld van mensen uh, veilig te stellen? Uh, hoe heeft het zover kunnen komen dat uh, SNS uh, de, een vastgoedpoot overnam die uiteindelijk de bank deed bezwijken? Hoe heeft het zover kunnen komen dat DNB daar, uh, de Nederlandse Bank daar toestemming voor gaf en toen het bleek uh, dat het uh, ten onder dreigde te gaan? Hoe heeft het zo lang kunnen duren, uh, toch jaren? Uh, dat het uh, uiteindelijk helemaal mis is gelopen... en niet van tevoren heeft kunnen voorkomen ja. dat, uh, dat er is ingegrepen. Dat zijn de hoofdvragen wat mij betreft. Dus u wil terug naar 2006 toen die vergunning kwam... voor overname van Property Minds? Ja, dat is denk ik de eerste fout is geweest... dat uh, er zoveel risico's op de bankbalans zijn gekomen... dat het spaargeld is vermengd met vastgoedprojecten in Spanje en uh, Zuid-Amerika... Uh, waar uiteindelijk de bank aan bezweek. Dus dat had in de eerste plaats nooit mogen gebeuren. Want dat was een duur hapje, die vastgoedsector. Uiteindelijk is, uh, is de bank daaraan ten onder gegaan. Ja, en maar en ook, ook, toen al, ook toen al. Was het, was het duur, werd er de wenkbrauwen gefronst van... hoe kun je zoveel geld daarvoor betalen? Ja, dat is waar. Dus daar gaan we ook de commissarissen, voormalig commissarissen... van SNS naar vragen vandaag. En ook de accountants van hoe heeft u dat gewaardeerd in die tijd... Uh, maar dat is de basis geweest uh, van wat mis is gegaan. En er komt ook nog wel wat bij. Uh, enerzijds is het uh, vastgoed uh, niet goed gegaan, natuurlijk. Dat dus heeft ook internationale ontwikkelingen. Maar aan de andere kant de berichten over fraudes, malversaties, uh, witwassen uh, bij SNS. Daar uh, heb ik toch ook behoorlijk wat vragen over. Heeft de PvdA ook wel wat vragen over? Ja. Hoe is daar wel ingegrepen de afgelopen jaren. Het boek De fraude is ook alweer vier, vijf jaar oud. En uh, we hebben nu nog elke dag berichten in de media... van uh, gewezen SNS'ers die, uh, nou ja, die aan malversaties uh, lijken te hebben meegedaan. En wie gaat u daar vragen over stellen, over die fraude? Uh, nou, ja, aan de Raad van Commissarissen, maar ook aan de toezichthouder. De Nederlandse Bank heeft toch ook toezicht te houden op. Uh, of de Nederlandse instellingen uh, integer functioneren. Of dat risico's met zich meebrengt voor de financiële stabiliteit. En hoe is dat gebeurd? Uh, en, en, en uiteindelijk ook aan de minister van Financiën. Ja, want u verbaast zich erover dat dat nu pas aan het licht komt? Ja, eigenlijk wel. En ik, uh, ik schrik daar toch ook wel van. Want uh, bij staatssteunoperaties, bijvoorbeeld uh, ook SNS heeft uh, staatssteun gekregen na de crisis. Heeft de Kamer ook als harde voorwaarden gesteld om schoon schip te maken. Uh, ook qua bestuur. En de vraag is echt of dat voldoende is gebeurd. Ja, en dus denk ik dat de Nederlandse Bank de belangrijkste. Getuigen mogen we het niet noemen, maar de belangrijkste gesprekspartner is aan de rondetafel. Ja, we hebben drie uh, blokken vandaag. Uh, we spreken eerst met de voormalige commissarissen en uh, accountants. Uh, en, en huidige commissarissen overigens ook. Daarna de voormalige toezichthouders bij uh, de Nederlandse Bank. Een uh, drietal uh, of een, en een directeur financiële stabiliteit. En daarna de heer Seybrand, die uh, de afgelopen anderhalf jaar uh, directeur toezicht is. Had u nu graag noudwelling Welling willen spreken, toen de baas bij DNB? Nou, dat had op zichzelf gekund, maar we hebben ook de heer Knot uh, niet gevraagd. Die is, gaat vooral over monetair beleid, hè, het geldbeleid, uh, de euro. Uh, en de heer Seybrand is dus directeur Toezicht, die hebben we ook uitgenodigd. Dus uh, in, in, we hebben eigenlijk hetzelfde gedaan uh, ten aanzien van de heer Welling. We hebben de heer uh, uh, uh, Schilder uitgenodigd, die directeur Toezicht was in die tijd. En het is niet de heer Welling die over monetair beleid ging. Hm. Nu zegt de minister, ook van uw partij, uh, Dijsselbloem... die zegt dat een onderzoek naar de ondergang van sns Reaal niet nodig is. Als ik u zo hoor, dan vindt u dat eigenlijk helemaal wel nodig. Nou ja, wat ik in ieder geval nodig vind is... Nou, we hebben een groot debat gehad over de noodzaak... om sns re Real te nationaliseren. Daar ben ik echt van overtuigd. Uh, maar nu hebben we echt vragen liggen over hoe het zover heeft kunnen komen. En de eerste stap is een hoorzitting met de betrokkenen. Dat is vandaag. Er zullen ongetwijfeld uh, vragen blijven liggen. Vragen open zijn. Vragen die wij, ik ook aan de minister wil stellen als parlementslid. Hè. Want dit is alleen een hoorzitting. Maar in de uh, ja. politiek heeft de minister ook verantwoording af te leggen. Zit, daar komt dan ook dus er komt zeker nog een vervolg. Ja, precies in ieder geval een debat. Maar zou u ook nog naar een parlementaire enquête kunnen grijpen? Als u zegt van, ik weet nog altijd niet genoeg. Nou ja, ik, ik wil echt... Uh... Kijk, dit is iets wat je niet wil als parlement en wat de minister ook nooit heeft gewild. En wat we toch hebben moeten doen in het belang van, uh, van alle spaarders in Nederland en de financiële stabiliteit. En dat vergt veel vragen, veel zoekwerk. En hoe we dat aan gaan pakken, daar, uh, daar ben ik uh, nog niet uit. Het hangt ook van de hoeveelheid vragen af die we nog hebben, ook van de consistentie van de antwoorden. Als mm -hmm. er, hè, als er uh, eenduidig beeld ontstaat, dan heb je toch een beter beeld dan wanneer iedereen wat tegen is probeert. En dat weet ik nu nog niet wat eruit komt. Nee, alle opties zijn nog open. Zo is het. Meneer Nijboer, hartelijk dank. Hartelijk dank. En goedemorgen Graag gedaan. Door naar Marno Remmers, want die is in haren alvast. Wacht daar op de presentatie van het rapport van Job Cohen en zijn commissie natuurlijk. En daarvoor is hij dus nu ook bij, wat lees ik hier? De Kapper. Ja. Wat doe je daar nou? <lacht> Knip en scheren. Nou, ja, Ronald Beuvink die, die had alles uitgedraaid, eruit zo'n beetje, hè? Ja, die avond. Ja, beschadigd waren ze, want u hebt gelaagd glas, gelukkig. Daardoor zijn ze niet binnengekomen. Ja, als, uh, als uh, ramen niet waren, uh, van gelaagd glas waren geweest... dan uh, waren ze inderdaad binnengekomen. Allemaal sterren, zag ik net op uw foto's, ja. van de ruiten. En u zat aan de overkant, want daar woont u, op het balkon... Ja, daar uh, heb ik de hele avond gezeten. Want Tot twaalf uur was er niet zoveel aan de hand, Zie nee, ik op de foto's. Nee, het was, uh, toen was het volgens mij ook, uh, naar mijn weten was het uh, eigenlijk ten einde. Alleen niet weten dat het uh, in de rest van Haren nog uh, flink aan de gang was. Ja. U zat eerste rang te kijken naar hoe ze de ruiten aan de overkant van uw eigen zaak in Diggelen gooiden. Ja, dat is uh, wel een hele rare gewaarwording als je ziet dat ze je eigen zaak uh, nou ja, aan Diggelen uh, gooien. Bent u nou ook benieuwd naar dat rapport waar vijf maanden aan is gewerkt... waarvan toch al een beetje is uitgelekt dat het een en ander verkeerd is ingeschat... dat de politie niet helemaal goed was voorbereid, dat soort zaken? Nou ja, benieuwd. Ik denk dat uh, ten eerste uh, is het, uh, heeft het heel lang geduurd. Het is eigenlijk uh, onzin dat, het, uh, dat zoiets uh, zes maanden moet duren. En als je dan vervolgens ook nog hoort dat daar uh, de nodige kosten aan zijn... Uh aangemaakt, dan, uh, ja, dan plaats ik daar wel vraagtekens bij. Want de, ik denk dat je, wij, de inwoners... en mensen die daar onderdeel van zijn geweest van het... Uh, 400.000 euro, geloof ik, het hele ja. onderzoek van en, Cohen. Uh, mensen die daar uh, uh, onderdeel van zijn geweest die avond... die, uh, nou ja, die uh, vinden, denk ik, dat bedrag uh, een klein beetje aan de hoge kant. En dat druk ik mij nog rustig of... uitjes is uit, ja. Uit. ja. Nu heb ik net de foto's gezien. Ik zal er dadelijk eentje van op het webblog zetten... Um, is alles afgehandeld? Is het allemaal betaald, de schade? Ja, de schade is allemaal keurig netjes afgewikkeld. Behalve het schilderwerk, dat hebben ze bij mij voor de helft vergoed. Oh, dus daar hebt u nog een halve rekening voor liggen? Ja, die, die gaat denk ik naar het gemeentehuis. Ja, naar de burgemeester. Uh, nou ja, als die er nog zit. <laughs> ja, oh, denkt u dat hij moet opstappen? Uh, ja, weet je, dat, is, uh, dat vind ik heel lastig. Dat, uh, alleen, uh, ja, als, wij, uh, als je in het bedrijfsleven... als je dit soort fouten maakt, dan, uh, dan weet je... Kun je, je de, boeltje pakken? Dan denk ik wel... Uh, Kun je het fotolijstje van je bureau halen? Nou ja, dan weet je denk ik wel wat de consequenties zijn. Ja, goed. Tot zover de kapper. Uh, ik zal daar nog eens een foto uh, naar het webblog uh, sturen. We praten straks nog met de nachtburgemeester. Die hebben ze in Groningen. Hij zit hier al. Niet om te knippen, maar wel om een paar vragen te beantwoorden. Want hij had een evenement willen organiseren, maar dat is op het laatste moment afgewezen. Was dat nou beter geweest als dat evenement er wel was geweest? Mijn Remmers vanuit Haren. En volgende week trouwens debatteert de gemeenteraad over de rol van burgemeester Bats bij die rellen. Vicevoorzitter Ramdas van FNV Bouw legt straks uit waarom bouwvakkers zo snel mogelijk met vervroegd pensioen moeten. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. Honderdduizenden mensen zijn inmiddels aangekomen in Caracas... voor het officiële afscheid van de overleden president Chavez. Daarvoor zijn ook tientallen regeringsleiders naar Venezuela gekomen... onder wie de Iraanse president Ahmadinejad, Cubaanse president Castro... en de Surinaamse president Boutersen. Vanaf gisteren staat er al een onafgebroken rij van Venezolanen... die geduldig wachten om nog een glimp van hun president te kunnen zien. En correspondent Dick Draaier stond ook in die rij. Wie niet anders weet zou denken dat Caracas één grote vrijmarkt is... De tranen van verdriet hebben plaatsgemaakt voor een gevoel van verbondenheid. Maria staat in de rij op weg naar de bar van Hugo Chávez... met een levensgrote ingelijste foto van haar president. Ja, ik ben al bij de militaire academie vanaf het moment dat hij het ziekenhuis verliet. Woensdag was dat. Ik heb hem nu al twee keer gezien. heb hem zelfs toegesproken in zijn kist... Hij was een leider op wereldniveau en hij heeft ons leren lezen en schrijven. Hij heeft ons land grootgebracht. Een vriendelijke man die weet hoe het volk leidt. In de rij zie ik ook een man staan die geheel gekleed is in de kleuren van de Venezolaanse vlag. Hij is fors gebouwd en lijkt zelfs wel wat op Chavez. Hij moet nog afscheid nemen van zijn president, maar... Dat weerhoudt hem niet om alvast verder vooruit te kijken. Binnenkort zijn de verkiezingen en dan zullen we weten dat de overwinning voor ons is. Onze commandant Chavez zal vanuit de hemel trots naar zijn team van mannen en vrouwen kijken die hun leven geven als dat nodig is om de revolutie voor te zetten. Zoals hij altijd heeft gezegd. Zo rustig als de ochtend verliep, zo energiek wordt het publiek in de middag. Bij het zien van een camera of een microfoon wordt het publiek opgesweept om te laten horen waar ze voor staan. Een oude man, een echte chavista, komt op me af en zegt... Ik heb nog nooit zoveel mensen zien zingen. Nooit. Ik denk dat er wel een miljoen zijn. Miljoenen. Of er daadwerkelijk een miljoen mensen zijn gekomen is moeilijk in te schatten. Maar dat het er veel zijn is onmiskenbaar waar. Ze zullen Chávez allemaal kunnen zien. Want het lichaam van de charismatische leider wordt gebalsemd... en permanent tentoongesteld op zijn laatste rustplaats in Caracas. En die rij van wachtende Venezolanen, vooral in het rood gekleed... die ziet u op onze website, nos.nl. Verkeersinformatie, het is vrijdag, dus een rustige ochtendspits bij de AWB Wijnand Zwaan. De A15 richting Nijmegen is weer vrij. Stond een tijdje een kapotte vrachtwagen bij Tiel West. Die viel verdwijnt snel. Het is wat drukker geworden op de A28, Gezwollen Utrecht, bij Leusden, 6 kilometer file. En de A50, Arnhem richting Os. Daar staat voor de Waalbrug bij Ewijk 4 kilometer. Het NOS Radio 1 journaal. Hold on! the one who wants to be with you deep inside I Bouwvakkers van boven de 60 moeten zo snel mogelijk met vervroegd pensioen. En 55-plussers moeten dan begeleid worden naar werk buiten de bouw. Dat wil de vakbond FNV Bouw. Charlie Ramdas is de vicevoorzitter van FNV Bouw. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wilt u dit? Nou, omdat het bloed uit de sector aan het uh, spuiten is. Uh, er is weinig werk en uh, het vooruitzicht op meer werk is ook heel somber. Dus het weinige werk wat er is, daar moeten we naar kijken hoe we dat zo goed mogelijk kunnen verdelen. En tegelijkertijd weten we dat we straks vakkrachten tekort komen. Dus we moeten ervoor zorgen dat we de mensen die we hebben, die nog lang mee kunnen, de jongeren, dat we die nog kunnen behouden voor de sector. Ja, u, u zegt de bouw kan het zich nu veroorloven. Om hoeveel mensen zou het gaan die nu boven de 60 zijn? Nou dat laten we dus nu onderzoeken. Het gaat om een aantal van uh, zeker duizenden. We laten dat nu onderzoeken. We laten ook nu onderzoeken uh, hoeveel jongeren er in opleidingstrajecten zijn. Want het uh, moet wel uh, gepaard gaan met enerzijds uitstroom van ouderen... en direct daaraan gekoppeld instroom van jongeren. Een soort generatiepact. Ja, want het moet niet dan een, uh, een reorganiseringsmaatregel worden voor, uh, voor de banen. Nee, het moet op vrijwillige basis gaan. Dat is één belangrijke voorwaarde. En uh, een andere belangrijke voorwaarde is dat het werk wat beschikbaar komt... ...dat uh, het niet vervolgens naar uh, allerlei uh, vormen van goedkopere arbeid, flexibele arbeid gaat. Nee, het moet geoormerkt worden voor jongeren. Ja, en wie zou het moeten betalen? Nou, dat, dat, dat is uh, nu ook iets wat we aan het onderzoeken zijn. U weet dat we uh, als FNV ook aantreden uh, in het sociaal overleg met het kabinet... Ja. En uh, het is zo dat uh, regelingen die gebaseerd zijn om uh, vroegtijdig te stoppen met werken, dat die fiscaal uh, zwaar belast zijn. Nou, een van de zaken die zou kunnen helpen is als uh, het kabinet besluit om die fiscale heffing tijdelijk in de koelkast te zetten. Zodat wij in de sector, want we barsten helemaal niet van het geld... Wij zullen ook nog moeten kijken hoe wij uit de sector een bijdrage uh, eraan kunnen leveren. Mm -hmm. maar als, uh, Zo, dus u wilt er wel mee betalen eraan? Jazeker. Ja. jazeker maar we moeten wel onderzoeken. Want nogmaals, uh, geld is schaars. Maar we zullen toch ook nog moeten kijken hoe wij daar ook een bijdrage aan kunnen leveren. Ja, dus u gaat er een punt van maken tijdens het overleg over het sociaal akkoord. Um, ja, en daar moet u het kabinet over de streep trekken. Want alles daar is erop gericht om mensen langer te laten werken. Hoe kunt u het dan toch verkopen? Omdat het een tijdelijke maatregel is. Uh, een soort van generaal pardon. Uh, Zolang de crisis en... duurt? Ja, het is een crisismaatregel. En een crisismaatregel, we hopen dat een crisis van tijdelijke aard is. Uh -huh. Maar we zien dat het nu al enkele jaren duurt. Uh, maar het is niet de bedoeling dat we weer een regeling in de stijgers gaan zetten. Uh, zodat mensen ook nog uh, permanent vroegtijdig eruit gaan. Nee, uh -huh. het is echt een tijdelijke maatregel. Ja, en dan die 55-plussen, want u zegt die moet je dan begeleiden naar ander werk. Maar ja, is dat er wel nu? Nou, dat is een, uh, uh, uh, het is niet alleen beperkt tot 55-plussers. Wij zijn nu uh, een, een, een plan uh, binnen de FNV in de grondverf aan het zetten. Ja, maar ik vroeg eigenlijk of dat werkt er wel is. Als je mensen uit de bouw weg laat gaan. En nee, op zoek gaat naar ander werk. Nou, werk is gaaf. Dat heb ik gezegd. Dus het klinkt een beetje paradoxaal. Maar we zien wel in sommige delen van de techniek dat er wel degelijk mogelijkheden zijn. Een voorbeeld is in de omgeving van de drechtsteden. Daar heb je een aantal scheepswerven. Daar zijn uh, nog mensen, nog werkgevers, nog op zoek naar uh, technische uh, vaklieden. En uh, het moet goed mogelijk zijn, denk ik, om uh, een deel van de mensen die dreigt ontslagen te worden... om ze te behouden uh, door ze in uh, technische uh, uh, sectoren... Ja. Waar er nog mogelijkheden zijn om ze daar aan de slag te laten gaan. En dat willen we onderzoeken. Het zou niet massaal zijn, want werk is een goed, ook in de techniek. Maar er zijn mogelijkheden. En al die mogelijkheden die, we zijn, die er zijn, willen we niet onbenut laten. Vicevoorzitter van FNV Bouw, Charlie Ramdas. Hartelijk dank voor uw uitleg over het vervroegd pensioen. You're welcome. Het samenvallen van deze twee bijzondere gebeurtenissen... is voor mij de aanleiding geweest te besluiten... dit jaar uit mijn ambt terug te treden. Koningin Beatrix stopt ermee. En ze is niet de enige. Er zijn er nog veel meer die stoppen. Sacha de Boer, Hillary Clinton, Esther Vergeer en de Paus houden er allemaal mee op. En gisteren maakte ook Ronnie Naftaniel bekend... na ruim 30 jaar weg te gaan bij het Centrum Informatie en Documentatie Israël. Nochtend vroeg in de Telegraaf de topvrouw van SBS vertrekt. Is er een gemeenschappelijke factor bij al die vertrekken? Filosoof Ad Verbrugge, goedemorgen. Ziet u een verband? Nou ja, kijk, deels is het, is het toeval. Het een generationele kwestie, denk ik ook. Dat met de babyboomers die, die uitstromen. Voor, voor een ander deel heb je denk ik wel te maken met... zeker waar het gaat om mensen als de koningin en de paus. Uh, Omdat we zeggen meer... Uh, ja, een kanteling in de tijd. Ja, dus mensen die tot een andere tijd behoren. Ja. Uh, die, uh, waarin je merkt dat ja, de tijd zelf eigenlijk uh, aan, aan het veranderen is. Dat de idealen van vroeger eigenlijk uh, veel minder uh, vanzelf spreken. Ik denk dat er twee dingen gaande zijn. Enerzijds hebben we gezien dat we jarenlang maar heel sterk naar buiten zijn gericht uh, ge geweest. Dus een soort, soort uh, je zou kunnen zeggen, exogame tendens. Alles wat anders is vreemd, grenzen, open, ontgrenzen... Wijder, groter uh, en we zien uh, nu een soort reflectie daarop. Uh -huh. Dat, dat is eigenlijk, treedt eigenlijk al in vanaf 2002, zo meer naar binnen. Uh -huh. Ge, gekeerd raken van wie zijn we eigenlijk, wat is onze identiteit? Ja, we vragen aan het eigen. Ja, kunt u zeggen meneer Verbrugge dat, dat het stoppen echt een een punt achter zet dat er een beetje bij hoort? Want de, als je kijkt naar de paus, ging natuurlijk altijd door totdat hij overleed. En deze paus ja, zegt van nou, nee, nu is genoeg geweest. Ja, zeker. Maar ik denk ook dat, dat, dat als je nu. Dat is een mooi voorbeeld ook van. van wel het tweede wat ik nog wil noemen. Dat je ziet dat, dat de laatste jaren ook instituties enorm onder, onder vuur komen te liggen. Dus dat bij dat naar binnen keren ook, ook traditionele instituten hun vanzelfsprekende legitimiteit verloren hebben. En ik denk dat. Uh, ja, als je kijkt naar wat er met de katholieke kerk gebeurde, dus Dat je ook ziet dat zo'n instituut enorm onder, onder vuur is komen te liggen. Dat tegelijkertijd, uh, waar het gaat om de pauze, dat hij natuurlijk wel behoort ook samen met Johannes Paulus tot, tot een bepaalde golf. En dat je merkt dat dat op is. Dat die kerken verandering nodig heeft. En dat hij denk ik zelf ook wel heeft ervaren dat, dat hij niet degene is om dat, om dat uh, traject in, in gang te zetten. Nee. Nee. En uh, nee. ja, tot slot natuurlijk ook in, in zijn geval ja, de, tot de enorme ouderdom die we tegenwoordig weten te bereiken. En dat is natuurlijk een hele... Ja, ja, we kunnen met allerlei uh, uh, middelen en medicijnen natuurlijk wel degelijk uh, het leven rekken. Dus dat is ook een, een, natuurlijk een andere situatie dan, uh, dan vroeger. Ja. Wat, wat doet het met uh, het publiek als veel vaste waarden, veel vaste gezichten verdwijnen? Nou ja, dus ik, ik, ik denk inderdaad uh, dat, dat, dat er een bepaalde onzekerheid is ingetreden. Dat is ook bij gezagsdragers zelf. Hè. Dat is niet meer vanzelfsprekende positie hebben, denk aan ja, koningin, hoe hoe makkelijk ze uiteindelijk gepasseerd werd binnen de formatie. Dus dat, dat toch eigenlijk, ja, dat was een soort, soort gepasseerd station. En dat merk je ook, een soort afsluiting van een bepaalde periode. Uh, maar bij de kant van het publiek is het denk ik ook al een, een, een bepaalde mate van, ja, wat ik zeg, onzekerheid. Uh, en tegelijkertijd verlangen naar leiderschap. Een heel, heel, heel, heel ja. typische combinatie, dat hoor je natuurlijk ook heel veel. Het nou. is dus juist omdat die instituties niet meer vanzelf spreken, komt het veel meer op de, op de personen aan. En de, de kwaliteiten-dragende kracht van, van de personen. Ja. En je merkt dat dat ook door elkaar loopt. Hè. Europa dat onder vuur leg, ligt vanwege een aantal even, van Rompuy verlaten we ons toch. Niet door Mario Jaggi, de wetvoorschrijver enzovoort. Niet de instituties zozeer, maar de personen ja. die ook onder vuur liggen en ondermijnd kunnen worden. Goed, meneer Verbrugge, u moet ook gaan. Ik eh, ja, moet inderdaad ook gaan. Ja. Ik wens u een goede avond. Insgelijks. Ja, hoor, dank goeie u wel. Dag. Tom de Ridder voor alle boekhouders en accountants van Nederland.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 Radio 1, het NOS-journaal. Alweer half negen geweest, Door al negen is hier, hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen, de werkgevers hebben gereageerd op de plannen van FNV Bouw... voor terugkeer naar het vroegpensioen. FNV Bouw wil de leeftijd verlagen van 62 naar 60, konden dat net horen... om zo de jongeren de kans te geven aan de slag te gaan als bouwvakker. Steeds minder jongeren kiezen namelijk voor de bouw vanwege de crisis... Op termijn dreigt daardoor een personeelstekort, zegt de bond. Kosten van dat vroegpensioen zijn voor rekening van de werkgevers, zegt de bond erbij. En als tegenprestatie wil FNV-bouw dan minder loonsverhoging eisen. Werkgevers willen de voorstellen serieus bekijken, hebben ze nu gezegd. Maar ze vrezen dat ze te veel kosten. Crisis of niet, we snoepen en snacken er met z'n allen niet minder om. Ondanks de barre tijden geven consumenten meer geld aan snoep uit dan ooit tevoren. Vorig jaar werd er voor 3,6 miljard euro aan chocola, drop, chips, koek en banket verkocht. Dat komt overeen met 34 kilo per persoon. Hoeveel het nam iets af, maar door de hogere prijzen was er toch een recordomzet. Noord-Korea heeft het niet-aanvalsverdrag met Zuid-Korea in de prullenbak gegooid. Dat is gebeurd vanwege nieuwe sancties van de VN-veiligheidsraad. De Veiligheidsraad heeft Noord-Koreaanse bankrekeningen bevroren en reisverboden opgelegd. Het zijn sancties voor de raketlanceringen en de kernproef die Noord-Korea onlangs deed. Behalve het opzeggen van dat niet-aanvalsverdrag heeft Noord-Korea ook de hotline met Zuid-Korea afgesloten en de grens tussen beide landen is gesloten.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 Het weerbericht van weerplaza.nl. De verschillen zijn vandaag groot in Nederland. In het noorden komt de temperatuur niet veel hoger dan 4 à 5 graden en waait er een krachtige oostenwind die zorgt voor een gevoelstemperatuur die ook vanmiddag rond de 10 graden. In het noorden kan het nog wat ochtenden gevallen, maar dat trekt geleidelijk weg. De rest van de dag blijft het dan grotendeels droog en vooral in het, het zuiden en het schijnt af en toe de zon. En in het zuiden is loopt voor de temperatuur op tot 15 graden. Dit jaar is bijna. Nou. Daar krijgen we een hele rare combinatie van allerlei geluiden door elkaar. Dus gaan we dat gewoon even stoppen en gaan we naar de verkeersinformatie. Wijnand jij dan maar. Ja, ik doe het even alleen dan, Dat he? gaat helemaal alleen. Ja, ja, even luisteren. Ja, gaat goed. Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Daar staat de langste dagelijkse file nu voorknopend. Bad Hoeverdorp, 4 kilometer. Nou, verder stelt de ochtendspits maar weinig voor. Zelfs de in het vooruitzicht gestelde 60 kilometer file halen we niet. 20 kilometer, alles bij elkaar. En op de A28, Zwolle richting Utrecht, daar nog 4 kilometer bij Leusden.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 In ontwikkelingslanden worden bij het verbouwen en verwerken van cacao veel vrouwen gediscrimineerd en onderbetaald. Deze cacao wordt bijvoorbeeld gebruikt voor jouw MM's, After Eight en Toblerone. Zorg dat iedereen weer gelukkig wordt van chocola. Ga naar OxfamNovid.nl en doe mee met onze wereldwijde actie. OxfamNovid, ambassadeurs van het zelfdoen. Ik ben Henk Schiefmacher, tattoekunstenaar. Ik heb een kleurrijke rechterhersenhelft. De kant voor creatief zijn.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 7 minuten over half negen. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Een van de redenen waarom Project X in haren compleet uit de hand liep... was dat de politie geen verstand van Facebook had. gaan we het straks over hebben. We gaan het nu hebben over SNS. Want was de nationalisatie van de bank en verzekeraar nou wel of niet nodig? Hoe heeft het zover kunnen komen met die bank die al staatssteun kreeg... en onder verscherpt toezicht stond van de Nederlandse bank? Wie hebben er zitten slapen? Waar is het fout gegaan? En was de neergang eigenlijk onvermijdelijk? Dat zijn vragen die vandaag langskomen op een speciale hoorzitting in de Tweede Kamer. Economie-redacteur André Menema is hier. André, want jij gaat daar ook naartoe hè? en gaat dat volgen. Wat is het belang daarvan? Wat wil men horen? Nou, het is een initiatief van de coalitiepartners, VVD en PvdA. en Een soort eerste praatronde, een soort van inventarisatie. Vertel ons nou eens een keertje hoe het allemaal gegaan is, want we snappen zoveel dingen niet. De politiek, wij allemaal trouwens, al iedereen is natuurlijk ook vervallen door de hele nationalisatie. Weer miljarden aan staatssteun gegeven. Terwijl het credo was, destijds in 2008, eens maar nooit weer. En daarom hebben we ook van alles opgetuigd. Het toezicht. En nieuwe bankpresidenten, bankpresident, het toezichthouden, regels voor banken. Er bovenop zitten. En er gebeurt alsnog dit. Dus de vraag die bij heel veel mensen bij de Kamerleden leeft het van was het nou onvermijdelijk... een erfenis van het verleden, een rotte appel in de mand... of is er eigenlijk structureel iets niet goed gegaan... in het proces bij de Nederlandse bank dan wel bij SNS Reaal. Dat soort vragen. Ja, want ze gaan ver terug. Hè. Ze willen bijvoorbeeld al gaan kijken naar de vergunning... die is verleend voor het overnemen van dat property finance, hè, die vastgoedtak. Ja. De, de, de, de SNS die is zeg maar in 2006 naar de beurs gegaan, heeft daar geld mee opgehaald... is toen gaan investeren om groter te worden... en heeft onder andere toen een, voor 800 miljoen een vastgoedportefeuille overgenomen van ABN AMRO. En die portefeuille is uh, met uh, veel gejuich binnengehaald. Maar in 2009, toen de financiële crisis eenmaal een feit was... de economische crisis toesloeg, de vastgoedmarkt in elkaar zakte... toen begon die vastgoedportefeuille flink te bloeden. En er zijn toen mensen binnengehaald om, om, om, om te proberen te redden wat het te redden viel uh, maar ja, uiteindelijk ben je dan uh, drie, vier jaar later... kom je tot de conclusie dat het niet uh, lukt is. De bank maakte ja. water. Uh, kapsijs, daar moesten ze dus nationaliseerd worden. Dus het gaat eigenlijk al terug naar 2006. Maar misschien wel daarvoor al. Wat, wat, wat bewoog mensen? En natuurlijk ook de vraag van... Uh, als men toen voor 800 miljoen zo'n vastgoedportefeuille kocht... en uh, de Nederlandse bank daar altijd een goedkeurende verklaring voor moet geven... Ja. waarom is de Nederlandse bank destijds akkoord gegaan? Hebben ze wel goed gekeken. Hebben ze wel goed gekeken. Er ja. wel voldoende expertise in huis bij SNS Reaal... om zo'n vastgoedportefeuille te managen. Kortom dat soort vragen. Wat denk je, is dit een opmaat naar een parlementaire enquête? Moeilijk te zeggen, het kan misschien best zijn... Dat, dat men naar deze hoorzitting meer vragen over houdt en antwoorden krijgt. Uh, dat zou eventueel dan aanleiding kunnen zijn... Van, we moeten daar toch nog dieper in gaan duiken met elkaar. Anderzijds loopt er nog een onafhankelijk onderzoek... door de minister van Financiën. Uh, naar de rol van het ministerie zelf en van uh, de Nederlandse Bank in het hele proces. Dat komt pas in het najaar klaar. Het is misschien ook wel goed hoor om eventjes stof te laten neerdalen, uh, pas op de plaats maken, kijken uh, wat verstandige vragen zijn en, en mogelijkheden voor alleen met direct... Begint te zwaaien ja. met een enquête. En komen alle hoofdrolspelers langs vandaag? Uh, nee, nee, er komen wel acht mannen langs. Uh, maar dat zijn niet de hoofdrolspelers, wel de mensen die in het veld zeg maar, uh, aan het roer hebben gestaan. Maar niet als je dat zou denken, bijvoorbeeld een Klaas Knot of een Nout Welling, uh, dan wel uh, Ronald La uh, Latenstein, de huidige of de laatste uh, bestuursvoorzitter van SNS, dan wel zijn voorganger Sjoerd van Keulen. Die komen niet langs, bewust voor gekozen om het te hebben met de mensen die er feitelijk over gingen, Dit ging om toezicht. Dus commissarissen, accountants uh, en de toezichthouders bij de Nederlandse Bank. Hoorzitting dus in de Tweede Kamer. André Meijndema zal erbij zijn. André, uh, dankjewel. Uh, jij doet daar verslag van, horen we later vandaag. Uiteraard op Radio 1. En we horen dan ook meer over... De commissie Cohen en het rapport dat van die commissie komt om 11 uur... wordt dat gepresenteerd. De resultaten van het onderzoek naar de rellen rond Project X in Haren. Gisteren lekte er via de NOS al uit dat de politie in Groningen... en de burgemeester Bats van Haren flinke steken hebben laten vallen... bij de ongeregeldheden vorig jaar. Zo zou de politie maar weinig begrijpen van sociale media... en daardoor onderschat hebben hoeveel mensen er bijvoorbeeld naar Haren onderweg waren. Ik ga daarover praten met social media consultant Jarno Duursma uit Groningen... Hij heeft zich verdiept in de gebeurtenissen rond Project X. Meneer Duursma, goedemorgen. Goedemorgen. Herkent u zich al enigszins in deze bevinding van de commissie... dat de politie niet zoveel kaas heeft gegeten van Facebook? Nou, ik denk het, uh, ik denk het wel. Um, kijk, achteraf is het natuurlijk lastig... Uh, uh, uh, of is het makkelijk praten, hè, van, uh, ja. uh, uh, Dan kun je makkelijk conclusies misschien uh, trekken. Ik, denk, uh, ik, ik ben daar zelf niet bij geweest, ook op die dagen daarvoor. En, en op de dag zelf ben ik niet uh, uh, dan wel bij de politie... Of, of bij de gemeente Haren geweest. Kijk, ik weet wel dat er heel veel echt professionele software is, waarmee je kunt monitoren, wat gebeurt er op het internet? Wat is het volume? Uh, wat is het sentiment? Uh, dat, dat, dat soort dingen bestaat uh, uh, wel degelijk. Daarmee kun je monitoren en ook uh, modereren, hè, uh, vervolgens daarop sturen. Maar goed, ik ben daar niet geweest in die, in die week, dan wel die, diezelfde dag, dat vind ik lastig te zeggen. Mm -hmm. Maar, um, ja, kijk, ik merk wel dat veel bedrijven, organisaties, overheid, moeite hebben met ja, hoe gaan wij om met, zeg maar, een virtuele wereld en de connectie in de echte wereld. Ja, maar meneer maar speciale software, en u bent er niet bij geweest, maar u heeft er ook media gevolgd in die dagen voorafgaand aan ja, Project ja, X. Ja, ja, en dat werd toch ja, al zo gehyped en opgeblazen dat je ja. er wel vanuit kon Klopt. gaan dat daar veel Klopt. mensen naartoe kon. Ja, ik vind dat u daar gedeeltelijk gelijk in heeft. Uh, dat was ook zo, het volume was al groot. En uh, heb bijvoorbeeld op die vrijdagmiddag waren er jongeren een videostream aan het maken voor, uh, vanuit Haaren met een iPhone. Ik zag op die vrijdagmiddag dat 30.000 mensen aan het meekijken waren daarin. Maar u moet niet vergeten... Uh, uh, gedeeltelijk zat de lol van Project X bij heel veel jongeren ook in het dreigen dat ze zouden komen. En een tweet met uh, een bericht van, we gaan naar haren. Het realiteitsgehalte was op dat moment natuurlijk lastig in te schatten. Dus u heeft gelijk als u zegt, ja, uh, het, er was veel volume en dat klopt ook wel degelijk. Aan de andere kant was dit een fenomeen waarin vooral het hypen van tevoren en dreigen met we gaan komen. Mm -hmm. um, um, ook, dat, dat was ook een aspect die erbij zat. Ja, maar bijvoorbeeld met die software, dan kun je Kun je dat beter inschatten in hoeverre het gaat om dreigen... of dat het gaat uh, om serieuze bedoelingen? Uh, nee, uh, ja en nee. Kijk, het volume kun je natuurlijk wel iets over zeggen. En je kunt... Uh, uh over het algemeen ook iets zeggen over het sentiment. Dus bijvoorbeeld hè, um, over SNS Reaal, uh, dan kun je zeggen uh, van de nationalisatie... dat het sentiment aan de negatieve kant is. Dat kun je echt uh, vaststellen. Ja. Uh, Project IS was, was natuurlijk een fenomeen uh, destijds in die dagen... waarin de lollum ook zat in uh, t-shirts maken, filmpjes maken. Dreigen, we gaan heen. En dan zit het sentiment uh, aan de positieve ja. kant natuurlijk. Ja, precies. Dan en dan is het gewoon heel lastig in. te meten. Ja, we hebben ze gewoon lol in. En dan is het echt lastig om in te schatten... hé, hey, in hoeverre wordt dit realiteit? Die ja of de nee. En, en daarbij echt aangesloten dat... Uh, uh, kijk, voor veel bedrijven is, is het sowieso lastig. Hè? Uh, voor Project X vond ik ook vooral dat mensen dachten... hé, hey, dat wat online gebeurt is online en heeft weinig invloed op de echte wereld. Nou, we hebben nu kunnen zien dat dat wel zo is. Um, dus ja, professionele software is aanwezig... maar in dit geval lastiger te bepalen... Ja. in hoeverre dat de realiteit uh, zou, zou beïnvloeden. Dus zeg je, zegt u van uh, de, de politie moet daar een beetje mee leren omgaan... moet daar gevoel voor krijgen ja. van wat daar gebeurt? Juist. Juist, juist, kijk, en dan is het nog weer iets anders. Um, stel bijvoorbeeld, uh, hè, er zijn grotere evenementen dan. Kijk, uh, ik denk dat de politie geleerd heeft hiervan. Dat denk ik echt. Tenminste, hè, de mensen die ik om me heen, die ik spreek, en ook vanuit uh, uh, organisaties en non-profit, die, die leren hiervan en die snappen van: oké, okay, we hebben een, een verantwoordelijkheid. En soms kan het crisis zijn, en daarvoor moet geïnvesteerd worden. Bijvoorbeeld in dat soort software, maar ook in kennis. Uh, mensen moeten het leren lezen. Dus ja, dat. dat ik, ik, uh, ik heb wel meer doordat dat ze wel snappen... dat het wel degelijk invloed heeft op de realiteit. Meneer Duurzma, hartelijk dank voor uw uitleg. Geen dank. Ja. Oké, okay, fijne dag. Duurzma, dank u wel. Insgelijks voor uw social media consultants uit Groningen in Laren. Is Maino Remmers. Maino, in afwachting van dat rapport natuurlijk. En je bent bij de kapper, hebben we net al gehoord. Nou, dat kan alleen maar goed aflopen daar. Ah, we staan nu bij de rotonde die er natuurlijk oh. weer keurig bij ligt. En... Uh, uh, er worden vast nog viooltjes of iets geplant. Maar ja, hier gingen de stenen eruit. Ik wandel hier met de nachtburgemeester van Groningen. Een nachtburgemeester heeft zwarte haren en een zwarte jas. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Evenementorganisator, muziekfestivals. En u dacht, ik ga in Haren wat organiseren, dan is er wat te doen. Wat wilde u hier organiseren op die Project X-dag in september? Nou ja, goed, ik uh, werd gevraagd door de gemeente Haren... om een uh, evenement uh, samen te stellen. En ik dacht, van: het is wel... Heel erg belangrijk dat al die jongeren niet naar het centrum van Haren komen... maar naar een weiland daar vlakbij. Ja, vlakbij het station ook. Uh, Vlak bij nou, vlakbij de snelweg eigenlijk. Zo van dat, dat ze in ieder geval niet naar het centrum komen. Ja, en dat, dat hele plan lag al klaar, want beveiliging inhuurd, EHBO, een podium, artiesten ook? Alles was al in kan en kruiken, dus de, alles zat onder de knop. Ja, op donderdag. En op vrijdag? Nou, donderdagmiddag werden we eigenlijk al afgebeld... dat de driehoek toch gekozen voor politie inzet. Ja, u bent uitgebreid door de commissie Cohen gehoord. Ik heb het gezien, 19 pagina's, helemaal uitgetypt, hè? Klopt, het staat op mijn site ook van de nachtburgemeester. Ja, burgemeester. Dan allemaal kun je, je kan het helemaal nalezen en... Uh, maar dan, dan zeggen ze, ja, blijkt min of meer... dat ze toch niet zo'n vertrouwen in dat evenement hadden. Uh, nou ja, goed, ze hadden meer vertrouwen in politie. En uh, ja, dat evenement, dat, uh, dat ze, ze wouden eigenlijk niet een feest belonen... en ze wouden zich toch echt helemaal concentreren op politie inzet. Nou, dat hebben ze dus uiteindelijk niet gedaan. Is dat een achteraf een domme fout geweest dan, zegt u? Ja, dat is achteraf praten, Maar natuurlijk, de dus domste fout van, van, van het jaar, zou ik zeggen. Ja. Ja. Maar nou heb ik die pagina's doorgelezen... en daar staat bijvoorbeeld in dat u niet wist wat een driehoek was... Een driehoek, een officier van justitie, ja, ja, ja. de burgemeester en de politiechef. Ja, nou, op dat moment... Iemand die niet weet wat een driehoek is laat je wel zo'n evenement organiseren. Ik bedoel, je moet ja. toch iets van openbare orde weten? Ja, maar een driehoek is natuurlijk iets heel anders dan een evenement. Ja. Een, een driehoek is, uh, ja, dat, dat, dat is een term, een vakterm ja. vanuit de politie. Maar daar moet je toch verstand van hebben als je zo'n evenement organiseert, denk ik nou, dan. Wij, wij, om wij te, maar iets te noemen even. We hebben te maken met politie en niet met een driehoek... als je normaal een evenement organiseert. Nee, dus nee. Uh, nee, op dat moment was dat, was dat niet uh, nee. aan de orde. Nee. nee, maar ik bedoel, het gaat er ook even om... Uh, want dan ga je naar evenemententerrein. Ja, daar kan het ook fout lopen natuurlijk. Hè? Hoe doe je dat dan met de verzekering? Wie is er dan verantwoordelijk? Nou ja, voor een evenemententerrein ben je als evenementenorganisator zelf verantwoordelijk. Je, ja. je dient een evenementenverzekering af te sluiten. En dat was ook allemaal uh, in kan en kruiken. Ja. Dus uh, kijk, de gemeente die wou mij nog even verantwoordelijk stellen voor het hele evenement. Maar goed, dat, dat, dat kan natuurlijk niet. Het, het gaat wel, je bent verantwoordelijk voor het evenemententerrein. Ik heb dat hele verslag gelezen. Ja, u, u bent wel scherp over hoe de gemeente het heeft geopereerd. Hè? Doordat ze persbrief tot persbrief hebben gestuurd, heel veel aandacht op eigenlijk daardoor kwam voor Project X en dat ze alleen naambordjes straf, schroefden en hele kleine hekjes hebben neergezet. Dat is eigenlijk uw kritiek, hè? Dat zijn mijn kritiek. Ze hebben eigenlijk helemaal niks gedaan aan uh, preventie. Het was, het was eigenlijk heel slecht georganiseerd. En nou ja, dat, dat vond ik dus erg kwalijk. Maar het, het loopt tot de dag van vandaag is het heel erg slecht georganiseerd. Want de mensen hier in Haren, die hebben gewoon een half jaar geen communicatie gehad. Een burgemeester, die hoort dus te zijn voor de burgers, maar die heeft een half jaar lang gewezen naar het onderzoek, wat vandaag dan uitkomt. En uh, ja, er is ja, heel veel wantrouwen ontstaan. Ja, dat hebben we vanochtend ook bij de kapper in Haren gehoord. Her en der moet zelfs nog een beetje schade worden afgewikkeld. Maar reken maar dat er heel wat mensen zijn in Haren... die vandaag die uitslag helemaal gaan volgen. Ja, er ontstaat al wel een beeld, Mino. Kom ja. We komen straks bij je terug in Haren... over dat rapport van de commissie Cohen. Nou, de AWB voor de verkeersinformatie stelt niet zoveel voor, Wijnald Zwaard. Nee er gebeurt uh, uh, ontzettend weinig. Dat is alleen maar goed nieuws voor automobilisten. De file met de meeste die staat nog op de A28 Zwolle richting Utrecht. Ben je ongeveer een kwartier meer kwijt tussen Nijkerk en Leusden, 4 kilometer. Dit is tot half tien het NOS Radio 1 journaal met Marcel Oosten. Zo so I'm zo sure show Monday,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 ik ons She moves in her own way. Over een week begint de Formule 1 weer. En er doet een Nederlander mee, Guido van der Garde. Vanochtend stapt hij in het vliegtuig naar Australië... en hij is fitter dan ooit. Alle overtollige grammetjes zijn weggetraind. Maar dat gaat niet zomaar. Verslaggever Louis Dekker was erbij... bij Van der Garde's laatste uur in de sportschool. De vaste plek waar Guido van der Garde zoveel mogelijk uren traint... als hij in Nederland is, heet Club Sportief aan de Zuidas in Amsterdam. Ja, rond de vijf, vijf, uur per dag ongeveer. Daar moet het lichaam op peil worden gehouden. Daar moeten de laatste grammen eraf, de spieren getraind. Vooral de nekspieren, de kontspieren, je onderrug, je buikspieren. Ga zo maar door, dat is, dat is ongelooflijk belangrijk. En zeker nu aan de vooravond van het Formule 1 seizoen... en zijn aanstaande debuut. Als wij uit die auto komen en je kijkt naar je hartslag... dan heb je gemiddelde hartslag van 160, 170. Dan ga je gewoon kapot. Dus we moeten wel overal uh, heel hard vertrainen. En omdat je bij trainen natuurlijk altijd een bepaalde opbouw hebt... en niet te ruig moet beginnen... begint het allemaal met de indoor rower, de Concept 2. Even vijf tot tien minuutjes even roeien. Waarschijnlijk het enige onderdeel waar ik Guido van der Garde nog een beetje bij kan houden. Maar die gaat harder dan die van hem, zeg je? Ja? Zegt hij van mij, die gaat harder dan die van jou. Hij ziet het ook in nummers, hè? Daar kijk ik niet naar. Ik wel. Ik trek 2.14. Jij trekt 3.11. Ik denk dat het redelijk gaat zweten voor je. Nou snap ik best, Formule 1, dat is een droom. Maar die uren in de sportschool, dat is eigenlijk stiekem beren saaien. Ja, eigenlijk zou je elke dag willen rijden, maar ja. Dat is helaas uh, niet zo. Je hebt maar uh, zes dagen voor het seizoen begint in de auto. En de rest uh, moet je gewoon thuis trainen. Of in, in het buitenland of wherever, maar het is niet anders. Je moet gewoon ongelooflijk fit zijn. En uh, als jij na een race... Uitstap ben je gewoon 2,5 kilo vocht kwijt. Drink je nog wel eens een biertje? Huh. Dat is van vorig jaar. Dus dat is wel heel lang geleden. Ja. Je moet er heel veel dingen voor doen, heel veel dingen voor laten. Je moet op je dieet letten, je moet zo licht mogelijk zijn, je moet zo fit mogelijk zijn, je moet zo sterk mogelijk zijn. Wij zijn eigenlijk uh, constant uh, als racecuteurs, constant bezig om jezelf te verbeteren in, in fitheid, in sterkheid, in vetpercentage uh, naar beneden halen, in goede te uh, uh, hebben. Hoeveel kilo is er vanaf de afgelopen maanden? Twee kilo. Ik zit nu op 69 kilo. 9% vet. Dus uh, ik ben wel fit, ja. Mijn vriendin zei ook van, uh, dat ziet er niet uit. Blijft niks over? Nee, er blijft weinig over. Maar ik heb wel een sixpack. <laughs> ik ook, in de koelkast. Ja, ja, ja. En dan slaat hij aan het gewicht heffen. 20 kilo, zie ik. Ja, beide kanten. Is 40. Met stang is 60 een van zijn rechterhanden. Dat ziet er wel geolied uit, hè? Ja, dit is dagelijkse kost voor hem. Hij zit hier meer dan zes uur per dag uh, is hij bezig met dit soort dingen. Hij is natuurlijk ook helemaal gek van fietsen. En uh, dat is een must. Ah, de hartslag op de pols. 174? 175. Zeg, hoeveel uren per dag kun je nog zelf bepalen wat je doet eigenlijk? Nee, niet veel. Vooral de laatste tijd niet. Dat is echt... Formule 1-coureur wordt geleefd. Ja, heel erg geleefd. Je moet heel veel dingen doen. Ja, dat was je droom, hè, jarenlang. Ja, jarenlang, maar ik vind het niet erg om hard te werken. Ik bedoel, uh, dat is alleen maar goed voor je. U bent instructeur hier, hè? Jawel. Dit is onze volgende ja. Formule 1-coureur. Ja, en Hoe oogt dat? Ja, dat ziet er sterk uit. Waar zien we dat dan? Nou, aan de oefeningen die hij doet. Hij werkt veelal op conditie, dus op, uh, op longinhoud. Longinhoud in kracht. Ja, dit is absoluut uh, hogeschool. Ja. Het is wat, hè? Gaat het nog een beetje, meneer van der Garde? <laughs> nou, hij was een pittig. Maar nu wel op. Bro. Goed gesloten. Guido van der Garde, afgetraind. Stapt hij in het vliegveld om half, op het vliegveld in een vliegtuig om half elf richting Australië. En op 17 maart is dan de eerste Grand Prix van het seizoen. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht met Raymond Serré. De Noord-Koreaanse staatstelevisie zendt beelden uit van leider Kim Jong-un. Die de troepen aan de frontlinie heeft bezocht. Te zien is dat hij met militairen in een motorboot vaart en barakken met stapelbedden inspecteert. <truudelijkheid>. 한국에 비치한 장제도 방호대와 지었습니다 Academy waarschuwt op zijn site. Dat was dit niet trouwens. Uh, op zaterdag en zondag voor ijzel. En dit weekend gaat het ook weer sneeuwen. De waarschuwing geldt zaterdag voor het midden en het noorden van het land. In de nacht van zaterdag op zondag komen daar waarschuwingen voor Brabant en Zeeland bij. Verschillende sites, onder meer die van Geen Stijl en een vandaag, berichten over hun moeite om alle documenten van de gemeente Haren over Project X los te krijgen. Die waren via een beroep op de wet Openbaarheid van Bestuur opgevraagd. en zijn inmiddels grotendeels verstrekt. Al dreigt Geen Stijl nog steeds met een kort geding omdat ze niet alle opgevraagde documenten ontving. En het Achblad van het Noorden houdt via Twitter zometeen een live blog bij over Haren... en wij zelf natuurlijk ook op nos.nl. Op Journaal24 is de hele persconferentie live te volgen. En natuurlijk hier op Radio 1. In ieder geval een flitsende avond van die persconferentie vanaf 11 uur. En Marno Remmers is in Haren al vanochtend. U hoort hem zo dadelijk weer. Na 9 uur uh, blijft u luisteren. Het Nederlands bijwerkingencentrum Lareb maakt bekend dat mogelijk 10 vrouwen bij ons zijn overleden door Diane 35. Hij werkt tegen acne en werd jarenlang voorgeschreven als anticonceptiemiddel, de Diane-pil.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 Marketeers uit de fast-moving-industrie opgelet. NRC Media kent zeer relevante feiten over uw doelgroep die u nog niet kent... waarmee uw omzet aanmerkelijk kan stijgen. Alvast een insight? Door technoprogressie zal online winkelen de komende jaren... nog sneller uitgroeien tot een miljardenbusiness. Meer weten? Download nu het Fast Moving Consumer goods branchrapport of een van de andere 14 brancherapporten op nrcmedia.nl. insights Dit is Radio 1.